Jobboot met het NOS-journaal. De koersen van de Europese bank. Vandaag opnieuw onderuit. De Nederlandse banken en verzekeraars begonnen de dag met kleine verliezen, maar die zijn inmiddels opgelopen tot ruim 6%. Banken in Groot-Brittannië verloren vrijdag al rond de 20%. Op dit moment komen daar klappen bij die oplopen tot 15%. De AEX in Amsterdam stond bij de opening ruim 1% in het rood en staat inmiddels ruim 2% in de min. Ook op andere Europese beurzen is de stemming negatief. De gemeente Amsterdam gaat extra maatregelen treffen rondom het Dance Sensation dat zaterdag in de arena wordt gehouden. Er zijn signalen die wijzen op een mogelijke dreiging. Volgens de gemeente is dat ernstig genoeg om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Zo worden alle bezoekers van het Dance gefouilleerd en wordt er in het gebied rond de arena extra gecontroleerd. Daarnaast mogen er geen auto's in het transferium onder het stadion geparkeerd worden. Het Openbaar Ministerie wil dat de verdachte van de moord op zakenman Koen Everink... wordt onderzocht in het Pieter Baancentrum. Dat bleek vandaag op de Proforma-zitting. Everink werd in maart doodgevonden in zijn huis in Bildhoven. Enkele weken daarna werd tenniscoach Mark de J. opgepakt. Hij heeft altijd ontkend dat hij Everink heeft vermoord. Tegen de politie zei hij dat hij door vier mannen is overmeesterd toen hij op de avond van de moord bij Everink vertrok. Deze mannen zouden ook verantwoordelijk zijn voor de dood van de zakenman. De provincies willen meer geld voor de restauratie van beeldbepalende rijksmonumenten, zoals Paleis Soesdijk, de Domtoren in Utrecht en de Maastudel in Rotterdam. Ze gaan daarover vandaag praten met minister Bussemaker. Die geeft jaarlijks 20 miljoen euro voor restauratiewerk van de 62.000 rijksmonumenten. Volgens de provincies is dat veel te weinig en is er de komende vijf jaar ruim 630 miljoen euro nodig voor de restauratie van enkele tientallen beeldbepalende rijksmonumenten. Het weer overwegend bewolkt en af en toe regen of motregen. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen eerst nog droog met soms wat zon, maar later regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort, tussen we naar Muiden 4 kilometer, de A7 Zaandam-Horen bij Pumbrenn-Zuid 6, de A12 Utrecht-Den Haag bij Harmelen 4 kilometer.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 dat er ergens op de wereld een sprookjesbos was met kabouters en heksen en reuzen, en waar de dieren konden praten en daar was het altijd gezellig. <lacht> nou ja... Altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd. Dan was het ook wel eens altijd, Maar altijd, werd altijd, altijd, wel opgelost. En dan was er was altijd, altijd, altijd, altijd, Die altijd, altijd, altijd, altijd, Maar altijd, Die werd gewoon sprookjesbos uitgebonjourd. Of de heks kwam tot één keer. Dat kon natuurlijk ook. Ik geloofde daarin. Toen ik in jaren 25 was. En toen snapte ik in één keer, het bestaat niet. En daar heb ik het zo moeilijk mee gehad. Want al mijn illusies waren weg. Er bestonden geen heksen, er bestonden geen reuzen, er bestonden geen elfjes. De dieren konden niet praten. Geen sneeuwitje, geen door en roosje, geen rood kapje, geen assenpoester... geen repelsteeltje, geen gelaagde kat. Het was allemaal weg. Het enige wat nog wel bestond, dat zijn kabouters. Ja, die bestaan wel kabouters? Alleen, weer, die heten geen kabouters, maar Putters. Ja, en die wonen niet in het bos, maar in aangepaste huizen. wonen. En die dragen geen putmutsen, lange baden, maar gewoon de Alleen een Alleen dat kleine maak. Ik kwam nog eens tegen, en, uh, en uh, ja, toen vroeg ik aan hem. Uh, ja, gewoon zo. Uh, ja, ja waar, waarom hij geen puntmuts op had. En. Uh, ik ben natuurlijk echt kwaad! Ja, ik snapte er het niet van. Ja, het was wel ja, in een bos waar ik het tegenkwam, dus ik dacht. Ja, dat was heel raar. Nee, maar hij, hij kwam me zo tegemoet gelopen zo. En toen zei ik zo. Uh... Hallo, kaboutertje! Waar is je punt? Ik was heel kwaad, ik ben hem zo te gooien zo. Toen zei hij zo, uh, ik ben, godverdomme, geen kabouter, zijn <lacht> En toen dacht ik dat is vast een kabouter die het moeilijk heeft, hè. He. <lacht> Eentje die niet kan accepteren dat hij een kabouter is. Dus ik zei tegen hem. Je hoeft je niet aan hoor, kaboutertje. <lacht> <lacht> ik ben dol op kaboutertjes. Waar is je holletje? Dat ja. is helemaal rood. We moeten met zijn stampen zo. Ja, dat is rustig, man. En toen dacht ik vanwege wat. Ik moet hem gewoon even lekker stevig vastpakken. Kusjes geven. Dan wordt hij rustig. Dus nou. Ja, ik pak hem zo vast. Moet ik hem kusje geven en spugen. ik te spugen. dames. Ik zeg, jij bent een stout. Een foutetje. en liet hem los. <tieden> dan kun je op de grond liggen huilen. Ik zei een boutetje. Je hoeft niet te huilen. Je mm, moet niet duidelijk een Waarom ben je nou? Waarom ben je nou kapot? Je moet niet huilen, kapot. Nou? Mmm, um, Ni, ik vind niet. Mm, kijk dan, kapot. Kijk dan. <tieden> It, not, uh... <laughs> nou, ik kaboutertje niet, eh... Dan had over zijn hoofd uit, toen ik zijn hoofd en dat bleef maar huilen. Ja, waarom huilt hij nou? En toen had ik ik van, oh ja, natuurlijk. Hij huilt, omdat hij verdrietig is. Maar waarom? Omdat hij verdwaald is. <laughs> Tuurlijk. Kabouters komen toch nooit zo dicht bij de grote mensenwereld. <laughs> ik moet hem terugbrengen. <laughs> Naar het diepste punt van het bos. <laughs> Nou, toen heb ik hem bij zijn beentje gepakt en een in het bos ingesleept. <lacht> Daar heb ik een hoogte voor hem gegraven en hem ingeduwd. En dan wou ik hem nog een snoepje geven, maar ja, dat wilde hij niet. Ah, oh, euh, dan niet. <lacht> en hij eh, bleef maar huilen, klagen en schelden, maar ik zei nee, gebouwteltje. Jij moet hier blijven wachten tot je vrienden je hebben gevonden. Ja, jij hoort niet in de grote mensenwereld. Ik <lacht> ben maar blij dat je mij bent tegengekomen. Zo, dan moet ik gaan, geboutje en dan ja, ik naar huis hier aan. Want ja, kom op. Blijf niet in de gang. yeah, I'm fine. Nog niet gezakt is, dan is dat nou gebeurd. Ja, tijdens de conferentie hoorden jullie natuurlijk het kabouterverhaal van Hans Thewe uit zijn voorstelling Trui, dat is alweer jaren geleden. Ik ben er live heen geweest in Velzen in de Schouwburg. Ik zat helemaal voor aan en nou, het is echt. Ja. Hij, is, hij is best wel grof af en toe. Hij, hij, hij zegt, ja, maar het is wel lachen hoor. Ja, het ga, maar hij gaat zo vaak echt net eroverheen. <laughs> dat het eigenlijk niet kan. Maar ja, goed, dat is zijn handelsmerk natuurlijk. Ja, een beetje ja. wel. Hè? Ja. Eh, we kunnen altijd nog, als we dat zat zijn, gaan we naar de en Dan gaan we dancing on the ceiling. Wij wel, ja, toevallig. Wie loopt er naar boven? Het uh, kunnen er maar een paar zijn. Kun jij mensen naar boven zien gaan? Ja, Lijnl. Oh, <laughs> Gelukkig is een hartstikke rijk, misschien... gevoel als wij aan het dansen zijn op, uh, op de zolder. Maar we hebben ook een heel goed gevoel als we Joop van Ness aan de telefoon hebben, want die gaat ons er helemaal bij praten, Joop, toch? Je dan? Ja, <laughs> helemaal goed, man. Ja, ja, dan weten we weer wat we allemaal gemist hebben, Charlotte afgelopen weekend. Ja, hey, goedemiddag, uh, Joop. Ja, Goedemiddag, uh, mevrouw en meneer. Ik hey. weet nog niet wat je nou gemist hebt. <laughs> Huh? Het lekkerste weekend van Zandvoort. Ja, nou oh, ho, dat bedoel ik maar. Ik denk dat we nu gaan horen wat, wat, wat het, uh, waarom we naar het dorp hadden moeten gaan. Ho, hoeveel kilo ben je aangekomen, Joop? Nada. Nice. Oh, nee, heb je niks gegeten? Ja, natuurlijk wel. Oh, ik wou wel zeggen. Maar ik heb dingen gegeten waarvan ik van eens zeg, ik ben hier op verliefd geraakt. Oh, Joop verliefd? Het was ontzettend lekker. Ik kende het niet. Dat taakje van Tonijn. Ja. Het is een Japanse bereiding van, van verse tonijn. Ja. En toen ik dat voor het ja. eerst proefde. was het alsof er een engeltje over mijn tong. Uh, fietste, Ongelooflijk. fietste, ja, Ik mag gewoon zeggen. Hij ja, wil zeggen gewoon fietste. Ja. Wel, <laughs> Dat was ongelooflijk. Ja, even, even voor de luisteraars die denken: waar gaat dit allemaal over? Oh, nee. We hebben het uiteraard over het culinair weekend. Wat afgelopen weekend in Zandvoort drie avonden lang heeft plaatsgevonden. En waar Joop waarschijnlijk ook drie avonden uh, te vinden was, of niet? Nou, uh, avonden tot een uur of kwart van negen. denk dat ja. het avonden? Ja, ja natuurlijk. Dat zijn avonden, ja. Ja, ja vanaf, en vanaf het begin, uh, ja. Ja, uiteraard. Uh, uh, mijn grote hobby is uh, koken. En ja. ik ben gek van uh, uh, lekker koken en mooie dingen maken. En ja. dat vind ik op Curinair Zandvoort. Ja. Uh, het, uh, er stonden vijf nieuwe. We zullen ze noemen. Ja. Deelnemers. En die hebben zich echt. Nou, op zijn hond gezicht uit de naad moeten werken om alles te kunnen verwerken. Het ja. was ongelooflijk. De vrijdag begon al. De weerberichten waren niet zo denderend, maar op de een of andere manier was het in zo'n geval schitterend mooi weer en iedereen trok ja. dus naar het Gasthuisplein toe. Ja. Zaterdag was de er, er weer misschien zelfs nog minder en ook daar ja, weer was het mooi de zon. Weer. En zelfs ja. als de zondag. Ja. En volgens mij, en ik heb het toch echt al een paar keer gevolgd, wat zeg ik, zeven keer gevolgd, want dit was de zevende keer, ja. is dit de drukste editie geweest. Oh. En het was, het was geweldig, moet ik zeggen. Uh, niet alleen qua weer, maar ook qua prestatie en qua serveren en gerechten, wijnen, ja. alles ja. erop en eraan, het was af. En, uh, het, het ging van... Misschien oneerbiedig hamburger, tot aan die tataki tonijn. Ja. En alles wat ertussen zit, oesters, ja. noem maar op, maakt ja. niet uit wat, ja. het was geweldig. Heb jij ook oh. eens iets met, met, met tonijn uh, ge gemaakt Joop, zelf? Een uh, uh, soort salade of weet ik veel wat? Ja natuurlijk, ja. Ja. Ik, ik heb het op de kaart gehad. Ja. Uh, helemaal in het begin, toen was het nog, nauwelijks nog begen, bekend, uh, uh, verse tonijn. Want je ja, ja. had je eigenlijk tonijn uit blik, weet je wel, dan maakte je dan salades van. Ja, maar, maar was dat er wel koken met de grote K? Oh nee, dat is konijn natuurlijk. Dat is helemaal wat anders. Nee, dat is minder kwaad. Ja. Ik, ik geef dat Dolly het dat weer. Dat je weer interpreet. <laughs> Dankjewel, Charles. <laughs> ik is hij hè? Ja. Goed gedaan, Jogy. Ja, maar ja, maar konijn, het, is uh, toch, kon konijn is toch ook lekker, hoop of niet? Ja hoor. dat kan, de kan maar, ook maar, heel... geen tamkonijn, dat wild konijn ja, hè. Ja, maar er is niks aan. Maar er zitten er hier genoeg in de duin toch? Dus ja, ja, ja, Die nou, zijn allemaal eh, ziek nee, nu. Nee, wacht even. Hè, je zegt dat nu wel, maar ja. Het begint weer terug te komen. Uh, het konijn was, uh, uh, ja, ik zou bijna zeggen op sterven naar dood uh, in de waterlijn Duinen. Mm -hmm. Want daar heb ik het dan over. Uh, door de myxomatose: een, een ziekte ja. waardoor uh, konijnen gewoon uh, op een verschrikkelijke manier sterven. Ja. En uh, dat is, begint terug te dringen. Um, de zieke konijnen werden dan weer afgemaakt door de uh, vossen en, en uh, roofvogels. Nou ja, die, die, die, die, die hadden daar baat bij. Uh, maar je ziet uh, ook weer dus, uh, dat door die, die, die, die, die achterstand in, in, in konijnenstand, uh, dat hij nu weer gaat aantrekken. Okay. En dat is een goed teken. Ja. Prima. En mm. lekker. Ja, ik heb jullie helemaal van de wijs gebracht met, met, met mijn konijn. Hè? Want jullie hadden het over heen, Over lekker salades, over lekker koken en over lekker eten de afgelopen weekend. Ik, ik ga jullie ja. niet meer pesten. Ik, ik, ik, ik geef <laughs> Dolly het woord weer. He. Ja, ik gedaan. geef jou het woord. <laughs> dat heb je al gedaan, uh, Charles. <laughs> nee, maar goed, uh, even alles gek ja, het op een het, ge, het blijft een geweldig evenement. En het is niet meer weg te denken van de Zandvoortse agenda, evenementenagenda. Um, het, het is kleinschalig. Het is gelukkig kleinschalig gebleven. Het is niet zo groot geworden als in Haarlem. Want daar is het eigenlijk doodgebloed. Dat, dat, daar komen hekken omheen. Daar moet je entree betalen. Ja, te gek voor woorden. En... Um, uh, het, het, dat is aan het doodbloeden. Dat, dat is geen, geen mooi uh, culinair festival meer. En de Sansford heeft dat wel. Mm. Gelukkig. Mm -mm. En, en er stonden nu, uh, ik meen, 17. Uh, ex Prozanten daar. En daar tel ik dan niet de grote tent op samen, want dat is eigenlijk dan van de organisatie aan zich. Ja. Waar je dus wat drankjes kan halen. Maar uh, 17 man, waar je dus kon eten en goed kon drinken. En Wijn aan Zee was bijzonder uh, goed bezocht. Mm -hmm. um, en, en, uh, een stand van uh, Christy Gansner, die dat uh, organiseerde daar. En uh, die is daar. Prachtige wijnen serveerden. Uh, met hapjes erbij, van alles nog wat. Maar ook uh, de hamburgers van uh, Stampafuur Storm. Ja, dat liep Storm. Oh. Leuke woordspeling. Ja, ja, ja. Uh, je leert ook, het wel, Joop. Je leert het wel. Uh, <laughs> maar ook. Gooi uh, oh, uh, de buitenkok. Uh, andere jongens, met name jongens die nieuw waren, hebben ja. zich goed geprofileerd. Mooi. Uh, als je, als je uh, uh, ineens eigenlijk onverwacht, want de vrijdag is normaal gesproken een van de rustige dagen daar. Uh, er moet het wereldwerk gewarmd worden. De zandwoorders die, die komen dan eigenlijk uh, alleen maar. En uh, dat was dermate de druk. Dat ik, ik hield mijn hart vast. Sommigen hadden bepaalde dingen niet meer. Dat kan gebeuren. Maar over het algemeen was de en plus, uh, Zoals we dat noemen. Dat is dan de zorg dat ja. alles klaar staat. Uh, ja. om, dat, om een snelle service uh, voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. was dik in orde. Een groot compliment voor de chef-koks. Die daaraan mee hebben gewerkt. Want uh, ik geef het je te doen hoor. Denk erom. Ja. Want in, in een van die, die drie of vier... Uh, uh, ...evenementen die we ooit hadden... Uh, ...voordat Culinaire Sanfer bestond... ...heb ik ook mee mogen doen. En het is dag en nacht, want dan uh, moet je echt... ...knoerde hard werken. En s'nachts moet je je mise en plas in orde gaan maken... ...voor de volgende dag. Uh, je krijgt bijna geen rust. en uh, uh, Je staat alleen maar op de toppen van je tenen. Maar het is uh, de eer na ...om het niet te doen. Uh, dus ja, Je doet het gewoon. Mm -hmm. en uh, uh, ja, Ik vind het een compliment waard. echt waar. Ja. Dus bij deze... ...maar ook... Wacht even. De, de, de, de vrijwilligers van uh, de organisatie van Culinair Zandvoort. Die, uh, die hielden het plein prachtig mooi schoon. maakten de, de vuilnisbakken op tijd leeg. Een groot compliment ook. Mooi zo. Van, bij zie. deze. Alles liep ja. dus gesmeerd. Ben je ja, nog uh, bij, uh, bij Jazzbees luisteren? Uh, nee, helemaal niet. Nee, ben je niet, niet. aan toegekomen? Jammer. Nee, nee. maar ik, ik heb er wel een dan over gehoord. Want, gehoord, uiteraard. Want uh, Kloes van Mechelen, die, uh, die trad op. En uh, ja, <laughs> Kloes is, is Kloes. En dat is super, moet ik zeggen. Uh, een geweldige entertainer. Hij, maar hij blaast ook aardig uh, van de toren daar. Huh? Saxofonist. <lacht> ja, oh ja, die blaast inderdaad. Um, uh, het was een mooi concert met drie zangerissen. Um, even kijken of ze uit mijn hoofd weet. Uh, Ellen... Volkers, uh, Hanneke Vrolijk en Machtold Cambridge. Hmm. Die traden erop. Okay. En dat zijn drie totaal verschillende dames. Maar wat ze daar weer brachten, dat was uh, uh, een hernieuwde kennismaking met die uh, American Songbook. Uh, Charles, jij weet wat ik bedoel, als ik dat Ja, uh, dan denk ik meteen aan Rod Stewart, want die heeft nog een aantal van die songbooks opgenomen. Nou ja, dat zijn dus uh, Evergreens, eigenlijk, ja. laten we eerlijk zijn, ja. uh, van het Amerikaanse genre. En uh, dat, uh, dat brengen die dames uh, met verven. En. Um een half uur voordat het concert begon, staan ze pas bij elkaar voor het eerst. Nou, Ze kennen elkaar natuurlijk veel langer. Maar voor het eerst om over dit concert te praten. En toen hebben ze pas een playlist samengesteld. En die werd door de heren uh, muzici uh, voortreffelijk uh, neergezet. Die ze ontzettend goed hebben begeleid. Het was een geweldig concert. En ik denk dat het voor een herhaling is om in deze samenstelling opnieuw eens een keer een concert daar in het Café Het Juttetje bij, uh, in Telassa te organiseren. Het was grandioos, dat weet ik wel. Ik kon er helaas niet bij zijn, maar ik weet er het eind van. Heren zijn geprezen. Hadden we nog meer? Uh, even kijken. Uh, uh, bom, bom, bom, bom. Nou, dat was het eigenlijk oh, nee, wel. er zijn nog twee tentoonstellingen geopend. Oh ja. Doe vanavond. Uh, uh, Joost Zandvoort, en ik meen dat het tot uh, 1945 gaat uh, uh, in de protestantse kerk, een uh, tentoonstelling aanleiding van, de, boek van of de boeken moet ik zeggen, van uh, dominee Teunard van der Linden, uh, is donderdagavond onder grote belangstelling geopend en vrijdagmiddag een prachtige tentoonstelling over Zandvoort Beach uh, waaruit blijkt toch dat uh, met name politiek Zandvoort uh, Beach wel accepteert, maar dat Zandvoort Zandvoort zal blijven. Uh, ga naar die tentoonstelling kijken, het is ontzettend mooi om te zien wat, wat daar te zien is. Het is Amsterdam in het klein. Er staat van alles en nog wat, van Amsterdammertjes tot aan schilderijen, foto's, noem maar op. En echt elk item, als je dat ziet, er is maar één ding waar je aan kan denken. Dat is Amsterdam. Mooiste stad van de wereld. Wat zeg je? Ja, ja ben je helemaal ja. eens. Ja. ja, toch? Ga ik absoluut ja. niet ontkennen, nee. <laughs> <laughs> nou, dat, dat, dat is uh, hetgeen dat ik eigenlijk wilde vertellen. Ik He, ja. nog iets uh, voor, voor deze week. Even, even rap blikken. Uh... Nou Joop. Aankomende ja, ja, ah, ja, ja, de zaterdag. Afvoer, ik, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. roze kom kom kom kom de <laughs> Ik moest even mijn agenda omslaan. Ja, hij Kommer was nog bij woensdag. <laughs> de, tra de traden de, staan de, alweer weer mijn de, ogen. Ik denk, ik de, mag niet komen. <laughs> de, de, de, de, de, de XL bent zelfs. Een, een, oh, een ja. de grote band. Ja, nou, ja. ja ik, uh, is er bij jou bekend wie er gaat zingen, uh, Charles? Uh, want ik, de gegevens die ik heb, daar staat uh, nog niet bekend. Sorry. Nou, ik kan in ieder geval de luisteraarschuur stellen. Ik zal mijn mond houden. <lacht> Goedemiddag. Goedemiddag. Maar dat houd je dan ook aan, hè? Ja. Dat nee, vond ik nee, wel ik, een leuke, want we, ik... hebben, we gaan binnenkort met een klassiek uh, uh, programma beginnen hè, op CFM. En okay. toen zei, zei Charles, mens, maak je geen zorgen, ik zing niet mee, want vroeger zong ik al de hele klassiek. <lacht> Nee, maar ik, ja. weet, ik weet dat Ariëne Groenwoud komt, dat is een zangerest die regelmatig met ons meedoet. Ja, maar ja. maar uh, ik moet je zeggen dat, uh, dat XL, dat dat zelfs voor mij nieuws is, want okay. ik, ik wist het. Uh, doe je zo uh. nog mee? Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat denk ik niet in in geval. Geval. ik weet het niet. Nou, ja, nee, ik denk het, het niet. Dat is toch ook wel een aardige toeterraar eigenlijk. <laughs> <Nee>. <laughs> ja, en dan, dan woensdag, opening uh, Albert Heijn, opening van Albert Heijn, 11 uur. Ja, ik kijk ja, er echt ja. naar uit, want het ziet er van de buitenkant perfect uit. Ga jij ook met die hamster op de foto? Welke hamster? Er staat een hele grote hamster. Die komt er te staan. Mag je met die hamster op de foto? Ja, ja nou, uh, ik, ik rijd er wel langs. Is dat goed? Ik vind het prima, hoor. <laughs> Joop, wist je trouwens dat mijn vader, nee. dat, dat hij nog leefde, dat het een zwerver was? Home. Ja, dan ben je... Uh, papa was een Rolling Stone, zeker. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> want wherever he leed... his <laughs> head was his home. Home. his home. Ja. Pa papa was een Rolling Stone. Ik draag hem speciaal aan jou op, want je hebt zo goed... je best gedaan voor ons weer. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Nou, gedaan. En uh, tot volgende week. <laughs> tot, volgende week. <laughs> tot volgende week, Joop. En ontzettend ja. bedankt weer. <laughs> Oké. Okay. Dag. The temptations. Papa was een Rolling Stone. Niks met Mick Jagger te maken of Keith Richards of Charlie Watts, helemaal niks. Brian Jones ook niet. Maar toch was hij een Rolling Stone. Hoe kan dat? Mama just hung her head and said, son, Papa was alone in the snow.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 Nieuws bij CRM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, daar volgt hier een kleine update van het regionale nieuws. Aankomende dinsdag, en het is al heel snel morgen, vergadert de Raad van Zandvoort op het gemeentehuis. Op de agenda staat onder meer de voorjaarsnota 2016, het jaarverslag en de jaarrekening uh, van 2015 het regionaal actieprogramma wonen van Zuid-Kennemerland Eemond en een voorstel voor invoering raad van toezicht model openbaar onderwijs de vergadering begint dus morgenavond om 8 uur op het gemeentehuis en dat kunt u vinden aan het raadhuisplein nummer 1 Vanochtend is op de N208 in Zandpoort-Noord een auto in brand gevlogen. De brand was heftig, waardoor de hele N208 moest worden afgesloten. Het verkeer moest worden omgeleid via de Zandpoortse dreef... en de bestuurder kwam gelukkig met de schrik vrij. Vrijdagavond is een 26-jarige man uit Brunsum aangehouden... in een horecagelegenheid aan de Zeeweg... De man had meerdere wikkels cocaïne, stukjes crack... en ruim 70 ecstasypillen pillen bij zich. De man is meegenomen naar het politiebureau. De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De recherche heeft de zaak in onderzoek. Een felle brand heeft zondag rond tien voor drie s'nachts... een grote hoeveelheid schade aangericht... in een steegje tussen de Laan en de Zwitserlandstraat in Haarlem. De vlammen ontstonden in een schuur. De brandweer had moeite om het vuur onder controle te krijgen... want de vlammen reikten meters hoog. Door de hitte zijn ook naastgelegen schuren beschadigd geraakt. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend... en brandstichting wordt niet uitgesloten. Er vielen geen gewonden bij de brand. Zaterdagavond kon een bezoeker van het strand in Bloemendaal aan zee zich niet inhouden en besloot om een van de dienstvoertuigen te beklimmen. De man werd echter betrapt door een agent die tevens constateerde dat er schade was ontstaan aan de bus. De verdachte is hierop aangehouden en ingesloten in het cellencomplex. Naast het strafrechtelijke vervolg zal ook de door hem veroorzaakte schade op hem worden verhaald. Een grote interregionale atletiekwedstrijd in het Pim-Mulier-stadion... is zondagmiddag beëindigd na een ernstige val van een 19-jarige Polstock-hoogspringer. De atleet kwam met zijn hoofd op het beton naast de mat terecht... na een sprong over een hoogte van 4,40 meter. Het slachtoffer werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij de val heeft overleefd... en verwondingen minder ernstig waren dan eerst ingeschat. De man maakte een op zichzelf geslaagde sprong... maar vloog over het stalen deel waar de lat op rust. Vervolgens viel hij op de mat en deels ernaast. De voorzitter meldde desgevraagd... dat alle sportinstallaties recent gekeurd zijn door de atletiekunie. En dan gaan we nu over naar het weerbericht. Weer of geen weer, zomer of hartje winter... het Westkust weerbericht luidt als volgt... Ja, het is bewolkt vandaag en er valt enige tijd regen. Vanmiddag wordt het geleidelijk weer droog en komt de zon tevoorschijn. De matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind draait naar noordwest... en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 17. Vanavond en de komende nacht is het droog... met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De wind draait naar zuidwest en neemt af, af naar een zwak... En de temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen dan beginnen we de dag met geregeld zonneschijn. Maar in de middag neemt de bewolking weer toe. En morgenavond is er weer kans op buien. De zuid tot zuidoostenwind neemt langzaam weer in kracht toe. En de temperatuur stijgt dan naar zo'n 19, 20 graden. Tot zover het weer volgens Rico Schreuder. Be I Mary of soul she sailed on a Outlander. En het is de Skyboat-song, keus van Dolly Timpiric. Het nummer van de sidekick. Nou, wat een apart nummer, Dolly? Want ik ken, ik ken het, moet ik eerlijk zeggen, ik ken het niet hoor. Nee? nee. Ik wel. Ja? <laughs> <laughs> hey, is, is het Iers of is het Schots? Schots. Schots. Kijk. Ja, ja, ja, ja, ja, het, ja, het van... gaat over uh, ben jij de wel eens, Koning Stuart. Ben jij wel eens in Schotland geweest? Was het maar waar, jongen? Was ja. het maar waar? Ja. Ik wel. Ja? ja, ik er... ben een keer met, met de auto uh, gegaan vanaf Newcastle. Ja. Nee, sorry. Ja, eigenlijk vanaf Hemuiden. Want dan ga je op de, de boot, boot met, ja. met de auto. En dan, dan maak je een uh, comfortabele overtocht met lekker eten en zo. Als je, als je, als je genoeg uh, betaalt. Want dat moet weer apart betaald worden. Ja. En dan kom je dan in een nieuwe kastlaan. En dan moet je wel uitkijken. Want dan dan moet ga je, je links rijden hè, ja. ineens. Ja. ja, dan laten de <laughs> mensen je gewoon links liggen. Dat is ongelooflijk. Maar dan uh, uh, meteen al als je van de boot afkomt en je rijdt het Engelse landschap in. is zo mooi. En dan, en dan uh, ga je richting het noorden. En wat je dan tegenkomt aan landschap en natuur. Het is allemaal prachtig. En Schotland is natuurlijk met name... ja als je van een ruig landschap houdt... met, met, met beekjes en watervallen. Ja, ja, en, ja, ja. Kastelen ook, een hoop kastelen. Een ja. hele aparte sfeer. Hele lieve mensen, moet ik zeggen. Althans, die ervaring heb ik. Mm -hmm. Wij hebben toen bed- en breakfast-etablissementjes geboekt. Ja. Ook heel goed te betalen. Van 40 tot 60 euro, ongeveer met z'n tweeën voor een mm -hmm. nacht. Dus dat valt mm -hmm. erg mee. Dus je, heb je nog ontbijt met, met bonen en spek en, ja, en eieren. Ja, ja, ja. Heel ja. traditioneel. ja. ja. En uh, Edinburgh, Borough, zeggen ja. de Nederlanders. Maar dan ben ik ook geweest in het kasteel daarbovenop. En uh, ja. da daar wordt dan smiddags om een uur of twaalf zo'n kanon afgeschoten en zo. Hmm. En ja, het is allemaal heel, ja, heel leuk om mee te maken. En ja, is... ja, ja. Ja, uh, dan, dan denk ik ook meteen aan die serie Tagger. Ken je dat? Techert? Nee, nee, nee. Ik, ik ben helemaal wild van deze serie. Ik ben hem nu voor de tweede keer aan het kijken. Ja, maar Tagger is de detective. dus heel wat anders. Met, uh... Ja, oké. Okay. Uh, maar die speelt ook in Glasgow, oh. weet je wel, ook in Schotland. Ja, ja, ja. Dat is allemaal opgenomen. Dus, uh, af en toe dan kijk ik naar die serie en dan zie ik allerlei plekken waar, waar je, je geweest waar bent. Geweest ja, ben. dat is leuk, leuk ja. Ja, ja. Ik wilde het vroeger toen ik jong was. Ja. Het was altijd mijn droom om te om paard uh, daar helemaal doorheen te trekken door Schotland. Ben jij, kan jij en, paard rijden? Uh, ik, heb, ik heb vroeger heel veel paard gereden. Ja. Hm? Ik denk dat het nu niet meer lukt met mijn fibromyalgie. Maar uh, ja, nee, dat, en dat was ook echt mijn plan. En uh, het liefste nog uh, helemaal van het uiterste puntje van het noorden... helemaal naar het zuiden van uh, Groot-Brittannië. Ja. En, en Ierland, daar had ik hetzelfde plan mee. Ja, dan, ik dan... heb wat met die mensen, ik heb wat met die muziek. Ik vind het geweldig, ja. die schotten en die ieren. Ja. Ja, die I Ierland, uh, daar ben ik dan nog nooit geweest. Maar dat moet ik eerlijk zeggen, dat trekt mij ook wel. Ja, dat zou ja eens, uh... Oh man, ik, waar mijn vader woonde in Spanje, daar had je die Ierse pubs. En daar kwamen ook die eerste mensen, vol van melancholie. Ja. En daar uh, waren dan uh, ook uh, muzikanten. Nou, nou, nou, wat ik daar ook niet genoten heb. Ja. Man, wat hou ik van die muziek, zeg. Ik vertelde je over het weekend uh, ja. van Beverwijk Pop. Pop, waar Sven op de draait. Ja. Maar daar was, ja. daar, het eerste bandje wat daar speelde, was een ja. Ierse band. Ach, geweldig. Die wonen overigens in, in Heemskerk. Ja. Ze wonen allemaal in Nederland dus. Ja. Maar echt... Typisch Ierse muziek met, met, met, met ook uh, akoestische instrumenten, allemaal. Ja, nou, dat ja, had je dan ja. eigenlijk moeten zien. Eigenlijk wel, ja, hè? Ja, je had me meteen moeten bellen, duif. <laughs> ik, ik, zal eens kijken of ik, ik zal even kijken op YouTube zo of ik een fragmentje kan vinden. Van ja, die. leuk. Het is ook, heel, het is ook uh, niet alleen om te luisteren, maar ook uh, qua act, zeg maar. Qua, ja, qua, ja. Die gasten die stralen toch een hoop energie en, uh, ja. en liefde voor muziek uit. Ja, ja. Ongelooflijk. Ja, dus mooi. er was van alles te doen daar, all kinds of everything. Stemgeluid van Dana was dat. En ik heb ook Dana Winner dat ooit horen zingen. Die deed het ook heel mooi, Dolly. Mm, ja, ja, ja. Het is een mooi nummertje. He? Zeker. Maar ja. ik, ik heb de luisteraars... Uh, ja, vals voorgelicht. net hè? Over de Ierse band. Ja. ja. Want uh, ja. het bandje wat ik bedoelde... wat op Beverwijk speelde... dat ja. heet a Bunch on a Breakout. Ja. En jij hebt me meteen gecorrigeerd, want ze zei... Charles, dat is helemaal geen Ierse band. Nee, Ik Die komen uit nee. Amerika vandaan. Ja, ja, ja. Want wat zij uitbeelden, en dat zie je ook aan hun kleding... Ja, uh, ja ze heette dus Bunch on a Breakout. Ja. En wat ze uitbeelden is een stel ontsnapte gevangenen... Uh, van een Amerikaanse baas. Ja. En uh, die, die dus uh, ja, uh, op, op, op de loop zijn... En ondertussen hun muziek maken. En, uh, maar ik ben het helemaal met je eens. Ik ken Bunch on a Breakout. Ja. Wat een top band. En ja. wat een top artiesten. En eentje die er mee speelt. Die, uh, ja. heeft trouwens ook een, uh, een, die speelt ook vast in een andere formatie. Mm -hmm. uh, van Krakers Eiland. Okay. En uh, daar moet je eigenlijk ook eens een nummer van luisteren. Dat, dat is ook een formatie waarbij je niet weet wat je hoort. Okay. De Krakers Eiland en de Locomotives, Dat is ook zo'n waanzinnig goede band, jongen. Ja. ja, echt te gek. Nou, voor nou, mij was... mag je er wat draaien. Ja, van Dit ze was live zo ook erg goed. Ik ja. weet niet of het uh, op de radio ook zo overkomt. We gaan, draaien. We gaan het hopen. Uh, er, is een, uh, uh, er was een uh, meneer die namens uh, de, de noord hollandse Dagbladen... daar foto's en film maakte. Ja. Die heeft dat vastgelegd uh, op, op de gevoelige plaat en ja. op YouTube gezet. Leuk. Dus zo klinkt het. toch niet helemaal dat je zegt van... Nee, hè? Ik nee, valt een beetje tegen. Jam, jammer. Eh, ja. Het is wel een leuk, uh, leuke performance wat ze maken. Ja, e e absoluut. Kijk, e e dan gaat hij gaat komen met zijn toeter. Ja, eentje, ja. eentje van de eentje, Voor de dames even. Eentje staat er half ontbloot... Uh, nou, half. Hij heeft alleen maar een tuinpak aan. En ja. voor de rest echt helemaal niks, hoor. Is echt dat... helemaal niks. Heb jij eronder gekeken? Ik heb erin gekeken toen, ja. <laughs> ja, hij heeft echt helemaal niks aan. Oké. Okay. <laughs> ja. Nou, jammer dat uh, het geluid... De kwaliteit... Liever... Ja. Dat, uh, ja, en ze zijn, ze, er staat ook niks van ze op... Uh, op, uh, op uh, nou, hoe noem je dat nou? Waar wij altijd onze muziek vandaan halen? YouTube. Nee, Spotify. Oh, Spotify. Wel uh, van Krakers Eiland. Ja. Daar staat wel een leuk nummer van op Spotify. Op Krakers Van Krakers Eiland, is krakers er, is dat eiland wel, ja. Is dat wel Iers of ook niet Iers? Uh, nee, is country-achtig. Maar uh, ja, Americana, uh, daar, daar valt het onder. Het is eiland met een lange ei. Krakers Eiland. Want de een heet Krakers en de ander heet Eiland. En dus hebben ze de Krakers Eiland van gemaakt. Ah. En... Um, ze hebben nog niet, ik, Beyond the Finish Line, dat is van uh, nog geen half jaar oud. Ja. Dat is hun laatste nummer. Is best een leuk nummer. Ja? Ja hoor. Nou, ben ik benieuwd. Ja. Dan gaan we draaien. Ja. Toen was het snel. Het, het een niet? Laat, was inderdaad hun laatste nummer. Ja, hij, hij, doet, hij doet het niet. Hey, maar ik jammer. ga nog, ga nog ja. een keer proberen. Ja. Nee, hoor. Even kijken. Ja. Ze, zijn, ze zijn, denk ik, uh, gedisqualificeerd. Ja, het niet. ik weet het ook niet. Wat nee. gek. Ja. ja. Nee, het werkt niet. Nou, goed. In ieder geval uh, we moeten toch uh, zorgen dat de luisteraars... Uh, die naar Zandvoort Luns luisteren... gewoon uh, uh, muziek horen. Ja, natuurlijk. Uh, ja. Oh, wacht. Oh, daar is hij. Komt hij nou, toch. Had ja. even nodig. Ja. Krakenzeiland. Beyond the finish line. Once there was a young kid from a small town, he used to lick to skate, the green arc down. He didn't need no metal, cause he just needed to slide, man is it a fun to have to imagine on the ice. He got older and took on a bit, go fast for a long time and become the best, could see a damn thing through the snow and through the snow. Well, you surely made it, son. Just another mile you've won. Working for gold, you don't care about no silver. Ah, je hebt niks veel gezegd. Een hele goede band. Ja, klinkt goed hè? Van, ja, ja ze fantastisch. Ze hebben een heleboel leuke nummers. Ja. ja. Nou, ik heb uh, even ingeklopt uh, Irish Music. Want ja. ik wilde het toch uit met, met een Iers liedje. Want <laughs> we het dus, ja, we hebben de luisteraars nou zo gek gemaakt. Dat, <laughs> of, ze worden, uh. of ze worden gek van mij, dat kan ook. <laughs> hey, luister Dolly, uh, ja. ik, ik dank jou weer voor uh, het ons bijpraten van voor, uh, voor het regionale nieuws. Heel graag gedaan. En... Uh, wat, wat zou uh, ja, ik draaien? Ik weet mee. het niet. Ja. Ik, ik heb niet zo'n... Uh... Ja, Aris, uh, wat, de Ierse wasvrouw. Ja, laten we die doen. Ja, die pakken we. Ja. Luisteraars, tot de volgende... Oh, nee. Moet nog Ja, volgende week zijn we er niet, hè? Nee. Nee. nee. Dan uh, hebben we zomaar luisteraars zo uh, tot, uh, tot half augustus. Ja. Dus ik ben er woensdag nog met uh, App Vloed. Ik ben er uh, vrijdag nog even voor Hennie Rukert, voor het uh, sportprogramma. En ik ben er zondag nog even voor jazz. Dat is 3 juli. En dan ben ik echt uh, met de noorderzon vertrokken. Dit is de Ierse wasvrouw.